Vijf uur. Freddy van met het NOS-journaal. De miljoenennota is ook dit jaar uitgelekt. Komende dinsdag op Prinsjesdag wordt de miljoenennota gepresenteerd. Maar De Telegraaf en RTL Nieuws citeren nu al uit de stukken. Nog geen half uur na de uitreiking van de geheime inhoud op USB-sticks... aan de fracties van de Tweede Kamer waren de teksten al in het openbaar te lezen. Het kabinet verwacht voor het zevende jaar op rij economische groei. Iedereen gaat erop vooruit, de werkenden profiteren het meest. Verder komt er 3 miljard euro extra voor lastenverlichting. De staatsschuld daalt tot onder de 50%. Nieuw-Zeeland heeft de wapenwetgeving verder aangescherpt... in reactie op de aanslagen in Christchurch in maart van dit jaar. Alle vuurwapens moeten voortaan worden geregistreerd. Ook kunnen mensen die wapens leveren aan burgers zonder vergunning... een langere celstraf krijgen. Verder gaat de politie beoordelen wie een wapen kan krijgen. Direct na de aanslagen in Christchurch... werden automatische en semi-automatische vuurwapens al verboden in Nieuw-Zeeland. Wie nu nog een vuurwapen heeft, kan dat inleveren en krijgt een vergoeding. De politie zamelde op die manier al ruim 11.000 wapens in. Het bezit van een vuurwapen is een voorrecht, geen recht, zegt de premier. En op sociale media wordt boos gereageerd op minister Bruins. Die zei in het parool dat een depressie bij kinderen soms maar kort duurt... als ze een slecht cijfer halen bijvoorbeeld. Veel mensen vinden dat de minister het probleem bagatelliseert. Een scholier had in de kindertroonrede in de Ridderzaal... aandacht gevraagd voor depressie onder jongeren. Het weer tot slot, afwisselend zon en wolken. Het is bijna overal droog, in, alleen in Limburg kan nog wat regen vallen. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen droog met geregeld zon. Zondag kan het 20 tot 24 graden worden. Maandag is er dan weer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Bijzonderheden zijn er eigenlijk niet momenteel in de regio... maar het is wel op een aantal wegen wat drukker... zoals op de A6 van Muiden naar Lelystad... tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad. Je hebt daar een kleine 10 minuten vertraging... Op de A7 Horen richting Zurich tussen Wieringerwerf en Brezondijk een kwartier oponthoud. En op de A7 richting Horen 10 minuten vertraging voor Den Oever. Het heeft ook te maken met de werkzaamheden. Op de A9 van Amstelveen naar Den Helder heb je 10 minuten tijdverlies tussen Akersloot en Heilo. En op de N200 Amsterdam richting Halfweg rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg. Daar heb je 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Jij ja, ja, had toch wel een beetje een speciale band hè, met die? Ja, een hele grote band. Ga je die band een beetje omschrijven? Uh, ja, in het begin um, vond ik hem helemaal niet aardig. Toen, pas, uh, toen ik pas met de burgemeester in aanraking kwam. Maar door die jaren heen ben ik hem enorm gaan leren waarderen. In welke opzicht? Bij ja. mij hoor? Gelukkig, gelukkig. Maar welke opzichten ben je hem gaan waarderen? Ik heb veel van hem kunnen leren. En uh, willen leren. Nou, dat is dan al heel wat. Dat zegt al genoeg. Dus. Voel, voel jij, voelde jij je ook gesteund door hem? Uh, bijvoorbeeld met het parkeergaal uh, in Zandvoort? Nee, toen heeft hij zich neutraal gehouden. Dat was ook heel. Uh, uh, nee, daarin kan ik niet meer zeggen van hij heeft me gesteund of me tegengewerkt. Dus daarna, als ik de vele waai maakte, dus met de herten of de radio erbij haalde, dan moest ik op kantoor komen. Ja, bij de meesten, hè? Dus. Maar na twaalf jaar kan je zeggen. Ik ben, hem, ik ben hem gaan waarderen. Ik ga hem nou, missen. Dat kan ik zeggen. Dankjewel. Alsjeblieft. Dat was uh, Thrijs, uh, diverse of heeft uh, Therese. En uh, ja, het is uh, natuurlijk zo dat iedereen zijn eigen verhaal heeft bij uh, burgemeester Nick Meijer. Positief, negatief, die horen er ook bij. Uh, maar dat hoor je zeker ook terug op deze receptie. Zometeen gaan er ook nog diverse koren optreden. Net heeft de muziek al in opgetreden. De rij is, is er nog steeds. En met de afscheid... Hey! En uh, de rij is nog steeds uh, voor de afscheid uh, van burgemeester Niek, Maar Iedereen wil toch zijn hand schudden. En het mooie is, omdat het natuurlijk in hun unicum is... Uh, zijn de cliënten ook uh, volop aanwezig natuurlijk hier... Bij, uh, bij de burgemeester zijn afscheid. En uh, iedereen heeft natuurlijk wat ik al zei zijn eigen woordje bij de burgemeester. En dat maakt dit verhaal uh, zo mooi. Uh, verder staat natuurlijk ook centraal het circuit. Burgemeester Link Meijer heeft best wel veel betekend voor het circuit, voor de Formule 1. En uh, daar zijn wij als zandvoorters ook heel erg uh, trots op. Ik... Uh, ik probeer even, omdat het is ook al tijdens het praten, wel uh, even wat mensen te vinden die mijn uh, te woord willen en kunnen staan, Maar iedereen is natuurlijk zo druk met elkaar in besprekingen en uh, het is uh, heel erg druk. Ik zie wel een... Uh, uh, uh, sorry, mag ik misschien heel even storen? Ik ben live op de radio, mag je heel even storen in het gesprek? Hilly uh, uh, sta ik, naast. ik denk dat jij ook wel een van de personen bent die een bijzondere band heeft met Nick Meijer. Absoluut, ja. Ik, ik weet nog dat ik bij hem was, dat ik zei van, uh, uh, kunnen wij een burgemeestersbal organiseren? Want ik heb in België gewoond. Ja. En toen dacht ik... Het... Nee. Ja. Dames en heren, ik heb het idee dat de microfoon uitgevallen is op een of andere manier. Ik hoor Roy helemaal niet meer. Ik ga hem zo meteen uh, rustig bellen. Luister u gerustig naar wat muziek. Uh, en dan komen we straks uh, terug vanuit Nieuw Unicum. <middels> Ik <middels> ...waar burgemeester Niek Meijer afscheid neemt. Roy, ben je daar? Ja, zeker. Ja, daar ben ik zeker. De sfeer zit er uh, lekker in. Uh, diverse koren die optreden. Drouw uh, en een afzicht die genuttigd kunnen worden. En mensen maken natuurlijk ook een praatje... ...wat de toekomst gaat brengen bij de nieuwe burgemeester... ...maar ook wat burgemeester Niek Meijer achterlaat. Uh, wat heel erg leuk is... ...dat interview hebben we net helaas een klein beetje gemist... ...want de verbinding werd verbroken... Uh, ...was eigenlijk uh, dat Hilly uh, Jansen... ...samen met meerdere mensen een uh, paar collages gemaakt foto's. En ik ga graag even met jullie mee uh, als luisteraar uh, bij die collages, want ik sta daarbij. En die uh, collages zijn in categorieën verdeeld. Ik sta als eerste bij de collage Veiligheid... En dan zie je toch ook al dat burgemeester Dietmeijer uh, druk met veiligheid uh, bezig was. Hij had natuurlijk elke week uh, veiligheidsoverleg. Maar hij stond ook voor de KRA en waar hij voorzitter was. Hij hielp, uh, was in ieder geval ook de directeur natuurlijk van de politie en uh, van de handhaving. Uh, dan dus zag je ook maar goed dat die man echt druk bezig was met die veiligheid. Ook natuurlijk ook puurwerkregels die wat afgelopen jaren natuurlijk ook speelt. Nou ja. Dan ga je, kom je bij het volgende uh, collage. Dat is wel een hele leuke collage. Dat is Niet Meijer. En dat is wel gesnapt waar die uh, foto's waar die net het net een elektriekje, dat hij uh, of aan een borreltje was of een ijsje. En dat was heel erg leuk. Voor heel simpel bij een kopje koffie zie je op die foto, maar je ziet hem ook hardlopen met uh, zijn hond. En dat was is een foto uh, gemaakt door, door Hans van Pelt. Dat is de we kennen het striptekenaar uit de Courant, Maar ook natuurlijk met zijn kleinkind die geboren is. Of dat hij gezellig met Rob en een borreltje aan het drinken was. Uh, en een ijsje trouwens met uh, Wilgret, um, onze oude wethouder. Ik weet even de achternaar niet, sorry. Verder, dan ga je naar, hij is sportief. Dat is ook een collage. En de sportief betekent natuurlijk, iedereen kent de foto uit de Telegraaf die door ZFM is gemaakt. Uh, bij de nieuwjaarsreceptie vorig jaar uh, heeft hij die helm op. Hij stond... Voor de Formule 1. Dat is wel heel erg duidelijk. Maar hij heeft ook meegedaan aan de, jaar, uh, aan de nieuwjaarsduik En circuitrun. Hij hield van Bolen. En hij vond het ook leuk om de circuitrun te openen. Met zo'n welbekende klapperpistool. Um, dan ga je naar de officiële momenten. Ja, dat is natuurlijk uh, 5 mei. Heel al 4 en 5 mei. Vieringen belangrijk. Koningsdag. De intocht van Sinterklaas. En uh, bijvoorbeeld ook openingen die hij deed, bijvoorbeeld van Centerparks, Sunparks, uh, over hoe ze allemaal hebben geheten. Maar ook uh, was hij uh, een van de voorzitters tijdens de Veteranendag in Zandvoort, die binnenkort ook weer plaats gaat vinden op het strand van Zandvoort. Ik moet even doorlopen, want... Uh, er Meerdere panelen en ook meerdere muren hier. En nu Unicum is heel groot. ik ah, bij de vorige. Hij was altijd de tegenwoordiger van Zandvoort natuurlijk. Uh, neem ook weer, natuurlijk, uh, dat we uh, de Formule 1 en uh, het Zandvoort hebben gehaald. Maar neem ook de samenwerkingen tussen andere burgemeesterschappen. Uh, zoals hij. In het uh, gooi heeft hij een keertje gewisseld samen met de burgemeester. En dat was dan een hele leuke combinatie. Maar ook openingen natuurlijk van uh, ondernemers van jaarverkiezingen, vrijwilligersprijzen, die natuurlijk elk jaar plaatsvinden in en pluspunt. En ook natuurlijk uh, elk jaar de nieuwjaarsreceptie bij Helianse in Oversprak, die wat die samenwerking was, wel heel erg belangrijk voor voor. Dan ga je bij betrokkenheid. Burgemeester Nick Meijer was betrokken bij de burger. Neem uh, bij Pieperloentje eventjes uh, meehelpen schilderen tijdens de, tijdens de Burendag. Uh, een bosje bloemen brengen bij een opa en oma die 100 jaar is geworden kamer zijn. Uh, neem uh, het koffertje in de opvangst nemen bij uh, de kinderprinsjesdag van de derde kamer. Maar, als, maar op diverse plekken allemaal hartstikke leuk. Bij al dat... Ook aan meden, samen met de burger. Ik heb er nog twee hoor, Bastiaan. Daar ben je vanaf. Dan kom je bij de jeugd. Hij ontarmde de jeugd. Uh, wat ik al zei, de derde kamerkoffertje. Uh, in het vak nemen en daar voorlichting over geven op scholen. Uh, Zandvoort rondleiding geven. De kinderburgemeesterschap van de VCT Zandvoort. En dan heb je nog heel veel andere leuke festiviteiten die hij voor kinderen en de jeugd steunen. En dan komt natuurlijk het officiële moment. Dat is natuurlijk officiële, het college. Hij heeft uh, drie colleges meegemaakt, of eigenlijk vier. Hij heeft heel veel, dingen meegemaakt in, uh, ja, uh, heel veel dingen meegemaakt in het college. Heel veel wethouders meegemaakt, heel veel stormen meegemaakt. Maar ook het, um, ja, dat hij toch van, uh, in de vakantie mensen van het stal moest halen om weer een nieuw college te gaan vormen. Hij heeft heel veel wethouders zien gaan, maar ook zien komen. En dat was het, het, uh, het, uh, ja, het verhaal eigenlijk van de collages op... Uh, op de muur hier bij Nieuw Unicum. Hilde vertelde dat deze collages blijven bestaan. En binnenkort ook een mooie plekje gaat krijgen. En waar dat zal zijn, dat wordt later bekendgemaakt. We gaan terug naar de studio. En zometeen proberen we weer iemand achter de microfoon te krijgen. Dankjewel Roy. <middels>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 Chora, por si foi que un día só me fue Quando Cuando estará, a lembrar de amor, que un día na no sobre cuidar Quando estará, a lembrar de amor, que un día na no Ook op internet www.zfmzandvoort.nl All day All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 All day, all night. all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA lo dice. What the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA lo dice. What the fuck?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 La gente está muy loca. loca. loca. fuck? We zijn nog steeds in Nieuw Unicum bij het uh, afscheid van Nick Weijer. En uh, Dolly heeft zojuist een interviewtje doorgestuurd... Uh, die ik u nu live ga laten luisteren. Als mijn apparatuur even meewerkt. We staan hier in Nieuw Unicum tijdens de afscheidsreceptie van Burger. Oké, okay, daar gaat technisch even iets niet helemaal zoals het moet. Uh, dus gaan we uh, even kijken hoe we... Technisch uh, probleempje is het me dan toch gelukt. Hier is een interview van Dolly van rechtstreeks uit nieuw Unicum. We staan hier in nieuw Unicum tijdens de afscheidsreceptie van burgemeester Niek Meijer. En... Ik loop hier uh, nou niet, niet echt, maar figuurlijk tegen de meneer aan. En die staat te glunderen bij een verhaal dat hij graag wil vertellen. Wat? Kijk, hij, kan het nog. Want u staat nu al te lachen. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, uh, uh, hij was een keer op een jaarmarkt. Had hij een stand. En. Uh, sta ik even met hem te praten en ik zie dat hij geen sokken aan heeft, Dus ik zeg heel droog verdiende verdienen juist zo weinig dat je geen eens sokken kan kopen. En nou dat vond hij altijd heel leuk en nou net kom ik hier en ik, ik heb hem dus een hand gegeven en ik gekeken ik zeg je hebt nou wel sokken aan? Hè? Ja. Toen, ja hij moest er echt bij, hij schoot hem ineens weer te binnen. Ja, ja, ja. Maar dat zijn allemaal van die kleine dingetjes en dat ja, doet het. We hebben hem ook meegemaakt met de zonnebloem, zijn er echt bij meegeweest en hoe uh, hoe ze ons ouderen zo verzorgden en meehielpen met lopen en op de boot ze waren zo leuk en zo aardig ja het is uh, ja, echt maar niet te vergeten maar dat sokkenverhaal dat bewijst natuurlijk wel hoe dicht wij ja. bij de mensen stond want zoiets zeg je tegen je broer maar niet tegen de burgemeester we, burgemeester, we burgemeester, we burgemeester. we hebben burgemeesters gehad in Zandvoort. Als je ze tegenkwam, ging je de Romein. Ja. Door dus ze geen gedachten te zeggen, want je dacht: ja, zeg ik het wel goed? <laughs> Dank u wel voor uw reactie. Dat was natuurlijk Dolly vanuit het nieuw Unicum bij het afscheid van Nick Meijer.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 Van CFM. Hier komt, hier komt de power of the power. The power. Ja dames en heren, en vanuit Nieuw Unicum hebben we weer een mooi interviewtje binnengekregen die ik nu uh, zal gaan starten. Uh, het is natuurlijk uh, Dolly tam en Roy van Buringen die daar zijn bij het afscheid van de burgemeester. Uh, althans. Hij is nog drie dagen burgemeester en dan is hij officieel uh, opgestapt. Uh, dan hebben we onze nieuwe burgemeester natuurlijk. Daar is volgende week ook hier op ZFM meer over te horen. Het is 13 september 2019 en ik sta hier in nieuw unicum tijdens de afscheidsreceptie van burgemeester Niek Meijer. En wie loop ik tegen het lijf? Een uh, ex-raadslid... Uh, Jan Beelen van de CDA-fractie. En uh, ja, hij is ook gekomen om afscheid te nemen van de burgemeester. Je hebt natuurlijk een x-aantal jaren nauw met hem samengewerkt, hè? Zeker, ik heb vier jaar lang de eer gehad om met Niek samen te werken. Ik kwam als 18-jarig uh, jongetje bijna wel, als uh, buitengewoon raadslid de raad binnen. En uh, ja, toen heb ik altijd onwijs veel respect gehad voor, voor, voor Niek en voor de manier hoe hij... Mij soms ook hebben begeleid, feedback van feedback heeft voorzien. Uh, altijd op de inhoud, altijd aardig. Ja, ik ben uh, ik, ik, eigenlijk wel, vind ik het onwijs jammer dat uh, Nick uh, stopt hier in Zandvoort. Want uh, het is toch wel de belichaming van hoe een burgemeester zou moeten zijn.